Een BSD radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Gerards. De Wanneer Willy Velge afscheid neemt van generaal Welkenraad, vraagt hij hem uit de hoogte naar zijn promotiekansen tot majoor en of hij misschien in Brussel even zal informeren hoe het zit met een eventuele benoeming. Velge onderkent de grote invloed van de generaal en besluit tot uiterste voorzichtigheid. Om 18 uur brieft hij zijn medewerkers in het Rijkswachtcomplex. Bevindingen, afgezien van haar vriendschappelijke betrekkingen met het echtpaard Kind en generaal Welkenraad, onderheelt Hélène Leblanc ogenschijnlijk met niemand nauwe relaties. Van contact met andere mannen geen spoor. De naam van de generaal wordt in dit verband door Velge en Boel discreet verzwegen. In de villa werd niets gestolen, dus geen roofmoord. Voorts bracht Leblanc slechts één enkele keer een bezoek aan de baar La Casa in Gent. Wetsgeneesheer en wapenexpert rapporteerden nog niets. De adoptie vindt pas morgen plaats. Het opsporen van alle Colt 38 specials van voor 1985 binnen het district heeft niets opgeleverd. Tot slot geeft velge opdracht Leblanc's villa permanent te bewaken. En nu wil hij eindelijk eens wat meer weten over die rare geschiedenis met dat hondje. Boel doet het relaas. De speurhond werd bijna gek toen hij de villa binnenkwam. Hij was volledig zijn kop kwijt en gedroeg zich alsof er een loopse teef in de buurt was. Nogthans had het dode teefje van Leblanc er niets mee te maken. In de villa vond de mobiele groep onder meer een lege vaporisator. Bory krijgt de opdracht het restje vocht te analyseren. Terloop signaleert Bory dat de analyse van het sperma-substraat duidt op seksueel contact na de dood. De bloedgroep van de dader kan evenwel niet bepaald worden. Na de briefing blijft Velge mijmerend alleen achter. Na elf uren onderzoek bezit hij nog geen enkel duidelijk spoor. Dubbend formuleert hij voor zichzelf een aantal vragen en conclusies. Kende de dader Leblanc. Werd hij door haar binnengelaten. De coitus post mortem wijst wel degelijk in de richting van een seksuele moord. Had de generaal een liaison met Hélène Leblanc? Klopt zijn alibi? Met andere woorden, is het wel zeker dat hij de avond van de moord het Britskramsje vroeger heeft verlaten en naar huis is gegaan. Had hij een concurrent? Wel geschrikt van de gevolgtrekking die hij onbewust maakt. Bezit de generaal toevallig een niet ingeschreven Colt 38 special? Mogelijk motief? Wraak? Jalozie? In dit opzicht vindt hij de zaak een verontrustende wending nemen. Hij besluit voorlopig tot de grootste kiesheid in verband met de generaal, beseffende dat de minste indiscretie hem zijn promotie tot majoor kan kosten. <middeld> Dag snuit. Dag John. Heb je nieuws? Pak je licht klaar hoor. Oh. Hier. Oh. Dank je. Aha. Pierre WSD 151, André. Aha. BBA 227, die ken ik. één met de Lancia. Ja, juist. <laughs> Michel, CTV 430. Ken ik ook, hoor. <laughs> ja, dat zal wel. Ronnie, DDT 116. Raoul, AAH 625. Dat is alles goed zo. goed zo. Ik denk dat er een leuk nummer bij zit. ja? Schooldirecteur met een vrouw. Hé, vind je? Nee, nee, nee, geen tijd. Hé, vergeet je pakje niet, hè? Nee, ah, nee, nee. Wanneer kom je terug? Dat zou je wel zien. Heb je nog filmpjes genoeg? Hoe meer, hoe liever, hè? Ja hoor. Hé, uh -huh. hey, krijg ik geen kusje. Mm. Mm. Hij, hey, donder donderop man. Ja. Ah. Nee, De orde. Goedemorgen. Guido, Knokke. Oswald en Karel zijn al vertrokken. Prima. Uh, Piet heeft rendezvous om tien uur met die oude matante in Kortrijk. Ah ja, ja. oké. Okay. Weet je? Uh, Eens het proces verblokken, anders... Dank je. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Zorg dat er een beetje nieuws komt van die kant, tien. Hm? Uh, top die orders, commandant. Prima. Tot dan... goedemorgen. Heer adjudant Boel. Kunt u mij na negen uur in mijn bureau doorverbinden met het ministerie voor Buitenlandse Zaken in Brussel? ik adjudant. Eh, Guido, geen nieuws over de parameters? Mm, nee. Nou, ja, dat was te denken. Gust? Eh, uh, ja commandant, ik ben met Johan de hele nacht bezig geweest om die vijftien kogels te fotograferen en in de Douglas te stoppen. ...met negatief resultaat. Ik dacht dat er 17 waren. Uh, dat is juist, commandant, dat wou ik u net zeggen. De oh. twee die ik niet heb kunnen bereiken... ...omdat ze met vakantie waren... ...zijn allebei lid van de Gentse politie schietkort. Ja, Nieuwe ja, dus opdracht, check-and-call... 38 special over het hele grondgebied. Zelfde procedure, aanvragen bij directie operaties. Oké, okay. okay, commandant. Uh -huh. Mark, wat nieuws? Ja, commandant, uh, u gaat verschieten. In de vaporisator... ...zat hondenurine. Huh? Geen twijfel mogelijk. Uh -huh. Johan... Ja. Mm. Weet gij de hondenkennel zijn in de kazerne van de Groendreef? Tuurlijk, commandant. Oké. Okay. Mark, probeer eens te weten te komen wanneer ik die veearts van de Unif te pakken kan krijgen... Mm -hmm. ...en vraag verbinding met mijn auto. Oké. Okay. Wilko, komandant. van een teef die vuil staat, Aha. ...maar uh, de type die daaraan denkt... ...moet iets van onderaf weten. Het is trouwens het enigste waar we ze niet kunnen tegen presseren. ...dat is hun natuur, hè? Ja, juist, ja. En hebben ze in andere districten geen teefjes om daar eens mee te proberen? Niet dat ik weet, commandant... ...maar daar is nu toch te laat voor, het spoor is weg. Nee. Weet je soms of dat ze in wapenwinkels of zo... ...geen pis van teefjes verkopen? Niet dat ik weet, adjudant... ...maar ik zie trouwens niet goed in waarom ze dat zouden verkopen. opvangen is niet zo moeilijk... Gewacht wacht totdat ze een gevoeg moeten doen. gaat er een kunnen onder en het is gebakken. Ja, op conditie dat je een teetje hebt. Ja, natuurlijk. Dat Dank u wel, eerste wachtmeester. Dank u wel, dat u wel dus, commandant. Dank u. De tramstraat heeft doorgegeven dat ze u verwachten bij de Peerdepieten, commandant. Ja, oké, okay boy. Oh, we hebben nog altijd een tijd. Fris mijn geheugen is op. De middelen die een moordenaar gebruikt om zijn spoor uit te wissen zijn dikwijls de gegevens die ons op zijn spoor brengen. Het feit dat iemand geen strafregister heeft bewijst alleen dat hij nog nooit gesnapt werd. Je moet maar alsjeblieft geen dingen verkopen waar ik niks aan heb. Het feit dat iemand middelen aanwint om een speurhond onbruikbaar te maken wijst er volgens mij op dat die persoon weet dat er een speurhond zal worden ingezet. Ik veronderstel dat er niet zoveel Belgen zijn die dat weten. Ja, that's correct. Niet zoveel Belgen die het weten en niet zoveel Belgen die er in de gegeven omstandigheden aan denken. En die Belg heeft er ook voor gezorgd dat er op zijn vaporisator geen enkele vingerafdruk is achtergebleven. Er is kans dat de dader eigenaar is van een teef. Ja, is mogelijk. Zeg maar wat bedoel jij daar straks met die vraag over hondenpiezen en wapenwinkels? <laughs> Uh, toen ik in de States was, ben ik toevallig te weten gekomen... ...dat je ge in praktisch elke wapenwinkel die in jachtartikelen gespecialiseerd is... ...flesjes kunt kopen met verschillende soorten ljua. Huh? Lokmiddelen voor vossen, otters, coyotes, bevers. Op basis van urine en muscusklierenvocht. Wat heeft dat met honden te maken? Niks, maar je weet nooit... Uh, bel in elk geval Paret van de Oudburgers en vraag hem of die dingen in België te koop zijn. En Pols is voorzichtig over Teefkespis. Als hij het niet in zijn winkel heeft, zie ik niemand anders. En om een uur of vier zal ik het FBI in Washington eens bellen... om te horen of ze daar geen slimme gast hebben die ons iets kan leren. Oh ja, nog iets. Hm? Heb jij enig idee over de herkomst van de vaporisator? Nee, maar ik denk dat ik er een man mee... naar een paar parfumeries en drogisterijen in de stad ga sturen... Hey, hey. Je moet die gadget eens goed bekijken. Valt jou daar niks op? Nee. Ik ben daar geen specialist in. Uh, Guido, heb je al ooit van je leven zo'n lelijk ding gezien? <laughs> het is precies een miniatuurflesje van bronwater. Ordinaire wit glas, plastic dopje, dat is wegwerpspul. En ziet gij een vrouw zoiets op haar toilettafel zitten? Wat wist je daarmee zeggen? Dat ik er mijn kop op verwit dat het met parfum of zo geen lap te zien heeft. Zalt gij mijn geheugen nu eens willen opfrissen? Zo? Gelooft gij dat het seksuele moord is? Minder en minder. Ah, ben blij dat te horen. Want ik begin laat de indruk te krijgen... dat de dader ons uit alle macht wil doen geloven aan seksuele moord. Het enige wat ik me afvraag, waarom? De dader wil ons gewoon een hersenspoeling toedienen, Guido. Het fabeltje van de sadist die ijskoud als een hitman een revolver hanteert. Daarna op zijn dooie gemak een afgemeten rij gaatjes prikt. Op zijn dooie gemak zaad schiet. En daarna met teefkespis gaat rondspuiten om ons een beetje voor de zot te houden. En dan vergeet ik nog die rotstreek met dat hondje. De zaak klopt gewoon van geen kanten. Een sadist verkracht en wurgt zijn slachtoffer of maakt er een finaal bloedbad van. Maar geen potpourri. Het enige tastbare gegeven is wit schaamhaar. Een oude vent. Dat is niet te geloven. Dan ben ik ook een oude vent, want de helft van mijn schaamhaar is wit als sneep. Uh, een woesteling die zijn daden perfect onder controle heeft. Crazy like a fox. Smart crazy. Misschien hebben we hier wel te maken met een van die lepergasten... ...die zich inbeeld dat hij genie is. En wij maar een bende seniele apen. Nou, het schijnt dat zoiets meer voorkomt dan je zou denken. Ik bedoel bij psychopaten. Guido, ik hou niet van dat woord. Met dat woord werden er al veel te veel goede dossiers naar de klote geholpen. Laat dat over aan de zielenknijpers, dat is hun job. Ah, doen wat je vraagt als ge wat betaalt. Ja, naja, zoals de hoeren. Oh, hier, we zijn er. Ja. Pathologische anatomie, professor Rommelaren. Kamer, 121. Ah, oh, ja. Eerste verdieping. 17, 19, eer hier, denk, Ja? Ah, de heren van het gerecht. Willy Velger. Boel, Ah nou. En hoe is het op het Justitiepaleis? Is onderzoeksrechter Jespers nog niet terug in dienst? Wij zitten niet op het Justitiepaleis, professor. Wij zijn officieren van de Rijkswacht. Oh. Ik wist niet dat die ook in burger rondliepen. Geen wonder dat ik daar niet van op de hoogte ben. Mijn dienst heeft maar raar iets met u te maken. Zullen we er maar mee beginnen? Oh ja, ere zet u. Oké, dank u wel. Zo. Ere, die zaak was niet al te gecompliceerd. Acht steken van ongeveer 16 centimeter diepte. Toegebracht door een puntig recht instrument met een ronde doorsnede van 4 millimeter. Het beste vergelijken met een stalen punt die men gebruikt om uh, gaatjes in hout te boren... ...zodat het vijfje er met de hand kan ingeduwd worden. De steken werden met kracht en precisie toegebracht in de rug van de tekkel... ...vier rechts en vier links op ongeveer vijf centimeter van de ruggengraat. Het lijken wel twee rijen knoopsgaatjes. Het gevolg was dat praktisch elk vitaal orgaan door het werd... Drie steken zijn dwars door de buikholte gegaan, de punt is er aan de andere kant uitgekomen. De doodsoorzaak is inwendige verbloeding, geen hematomen, strottenhoofd en schedel, onbeschadigd, geen hersentrauma en geen andere uitwendige kwetsuren. Voilà, hier, dat is alles, denk ik. Dank u, professor, maar er is nog iets dat we u wilden vragen. Oh ja, die inlichting werd mij ook gevraagd. Laat me dat ding een keer zien. Ons laboratorium heeft gevonden dat het hondenurine is. Zo. Als u dat al weet, waarom vraagt u dat nog aan mij? De speurhond, een reu, reageerde op het vocht alsof hij een loopse teefrok. Dacht u dat die urine soms van de dode tekel afkomstig is? Dan kan ik u onmiddellijk geruststellen. Onnodig in die richting te zoeken. Want het tekkeltje was gesteriliseerd door huh? ovariectomie. Ovariectomie, na, na die operatie, houdt de cyclus op. En dus ook het bloedverlies. Het uh, gevolg is dat ze niet meer loopt worden. En dat de reus zich ook niet meer voor hen interesseert. Uh -huh. Ik zou daaruit besluiten dat uw urine, mijn heren, afkomstig is van een andere tijd. Uh -huh. Nog een laatste vraag, professor. Reageert een reu alleen op die manier wanneer het urine van een loopse teef betreft? Of... Meneer, een gezonde reu springt op alles wat warmbloedig is. Ook op vrouwen. Nou, dat zult u wel weten, veronderstel ik. Maar eh, als uw specialist bepaald heeft dat die vaporisateur hondenurine bevat en uw reu heeft er op die manier op gereageerd, ja, dan kunt u praktisch zeker zijn dat die urine afkomstig is van een loopse teef. Hoewel een reu ook wel belangstelling heeft voor die heeft, die niet loops is, maar dan toch in uh, veel mindere mate. Dank u wel, professor. Zo, dat zal het zijn, heren. Ja, mag ik ook een kopie van het autopsierapport voor het gerechtelijk dossier? Ja, moet ik dat niet naar de heer onderzoeksrechter sturen? Het <hums> verleden jaar is de desbetreffende wet veranderd. Ah, oh, goed. Hier, nog iets... Wij zitten dan nog met dat kadaver in huis. Mag het afgevoerd worden naar het Velbelak? Zeker, professor. Dit zit dan voor u. Dank u wel. Bedankt, heer. Die allusie op rechter Jespers vind ik buitengewoon stom. Na meer dan twaalf jaar. Ja, dat is mogelijk. Maar dat is ook het bewijs dat wat rechter Jespers gedaan heeft nog veel stommer is. Ja, het is weer warm, hè. Als het zo doorgaat, ga ik met vakantie naar Noorwegen. Ja, ja en ik ga mee maar voordat we vertrekken... moeten we nog afscheid nemen van iemand die nu... in de frigo van de Kluiskestraat ligt. Kom. Ah. Zer Moerman was zoiets ondenkbaar. Ja, maar het is altijd hetzelfde. Ja, hij is altijd te laat. Ja, absoluut, absoluut. Maar nu staan we hier al meer dan een kwartier rond te draaien. Ja. Ah. We staan wij voor. Hè. We moeten verder door. Hè. Enfin. Goedemorgen. Ah, bonjour, messieurs. Meneer de Rechter. Bonjour, bonjour. Collega. Zien we elkaar nog na de autopsie, commandant? Natuurlijk, meneer de Rechter. Apropos, het moordwapen is een Colt 38. Special. En wat is het merk van de kogel, meneer Van Wezenmaal? Moet u dat absoluut weten? Als het mogelijk is, ja... Is het goed dat ik het volgende week opzoek? Ik vertrek straks op weekend naar de, de kuken. Graag had ik de inlichting vandaag nog. Bon. Hoe gaan we dat arrangeren? Ik kan het proberen als u me de kogel geeft. Schitterend. Ik heb ik dat gehoord? <laughs> Dag dokter. Bonjour. Leest u even de opdracht van de heer onderzoeksrechter voor aan de heer en mevrouw? Op 13 juli 1990, om 10 uur, is ondergetekende jean Marie, dokter in de geneeskunde, door de heer onderzoeksrechter, Thibaut de Gent, belast met de opdracht over te gaan tot de wijkopening van Le Blanc de 53 jaar overleden te Sint-Martens-Latem op 12 juli 1990... in aanwezigheid van Arthur Van Weezemaal, vuurwapendeskundige. Wilt u ook de reeds gekende gegevens voorlezen, alsjeblieft? Hélène Leblanc was gekleed in een witte mousseline nachtjapon. Gewicht 68 kilogram. Lengte 1 meter 63. Zwarte haarkleur. Litteken van appendictomie op het abdomen. Paarse lijkplekken op de dijen. Dorsaal. Negen steekwonden, lineair, onder elkaar van borsten tot pubisch beharen. Dank u. Nu gaan we over tot het verder onderzoek van de schatwanden. Eindelijk. De ingangsopening heeft een diameter van 9 mm. En vertoont... 9 mm, ja. ja en vertoont een typische, hoewel nauwelijks merkbare, veegzoon en erosiezone. Geen roetzone of tatoeagezone. De ingangsopening is gelegen op uh, 10 centimeter van de kruin. 10 centimeter. Ja, 10, op uh, 11 centimeter links van de middellijn en op uh, 15 centimeter van het vlak van de tafel waarop het lijk ligt in decubitus dorsalis. Don't. Decubitus dorsalis. De uitgangskrater is moeilijk te meten. Het rechteroog, werd uh, de geslagen. Ik denk nu luid op, gij noteert. Oké. Okay. Geen tatoeagezone, dus afstandsschot. Ja. Paarse lijkvlekken dorsaal, dus niet verplaatst. Die kerel werd door Leblanc in huis gelaten of overviel haar tijdens de slaap. Vraag: doodde hij eerst het hondje dat begon te blaffen? Of kende hij het hondje zodat het niet blafte? Vraag 2: Sliep Leblanc vast. Er waren geen slaappillen in huis en een halve fles champagne op een hele avond is niet zoveel. Die kerel kon zonder licht onmogelijk zo nauwkeurig schot plaatsen. Dus gemixte elementen van wraakneming, sadisme, plus een allesoverheersende koelbloedigheid. Het klopt niet. De moordenaar was een psychopaat. Hier gisteren lag Helene Leblanc waarschijnlijk nog bloot in haar prachtige tuin te zonnebaren. Haar milkwaardige gaven borsten, schouders en platte buik, glanzend van de suncream. We gaan vervolgens over tot het onderzoek van de citrus toracalis. Ja... En nu gaan we over tot het onderzoek van de situs abdominalis. Abdominalis. Het is hier wel. Een zakdoek, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dus van de Rijkswacht ja, Een Een lijk betekent niets. Een kind van 6 of een oude vrouw van 80, gestikt, in stukken gehakt, verdronken of in staat van ontbinding. Het betekent niets. Vergeet dan ook dat het een lijk is. Alleen de moordenaar telt. Ja, ja. Steekwanden. Steekwanden van ongeveer 16 centimeter diepte. 16 centimeter. Toegebracht met een rechtpuntig instrument. Geen bloeding of vitale reactie, dus toegebracht nadat de dood was ingetreden. Dat heb ik Kom maar. Heb je nog iets anders te doen dat presseert? Oh, ik zou even naar de auto willen voor die telefoontjes naar Brussel. En ook daar is het kind. Het is al kwart voor elf. En ik eh, zal dat vaporisateurke door Johan naar de Tramstraat laten rijden. Met een opdracht. Oké, okay, maar probeer terug te zijn als ons fenomeen de schedel overmaakt. Ja, oké. Bedankt. En Mark, heb jij iets dringends? is hm. eigenlijk niet, commandant. Nee, ik denk dat we op ons twee oren mogen slapen. Kwestie van dat spermasubstraat. En het feit dat de dader hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk geen secretor is. Wat zeg je daar? Ik bedoel, commandant, in geval later zou blijken dat het sperma en het schaamhaar van iemand anders afkomstig zijn. Die met de moord niets te maken heeft. Ah, ik ben heel blij dat te horen. Ik had er natuurlijk ook aan gedacht, maar ik werd voor 10.000 frank dat er een heleboel mensen zijn die daar niet aan zullen denken. Hé, hey, als je geen grote goesting hebt om te blijven, dan hou ik u niet tegen, hoor. Ja, wel, ik heb nogal wat werk met dat eindrapport van die vingerafdrukken ja, ja, ja, ja, ja. Tot ziens, hè. Ja. Radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Geraert. In een bewerking en regie van Michel de Sutter. Met Ronnie Waterschoot als Willy Velge. En verder met Emmy Leemans, Suzanne Juchtmans, Walter Cornelis, Bob de Moor, Bert van Tichelen en André Roels. Dit was een productie van de Belgische Radio en Televisie.